Wie heeft er van jullie nog nooit gehoord van de NV? Dit zijn er waarschijnlijk zeer weinig. Iedereen heeft ooit wel al eens gehoord over een NV. Ik ben dus de verantwoordelijke van de Kruisbandbank van Ondernemingen en zal jullie deze morgen in een tiental minuten uitleggen wat van belang is bij de NV. Eerst en vooral zal ik jullie uitleggen wat de NV nu juist is. Vervolgens ga ik het hebben over de oprichting van de NV. Wie de leiding heeft in de NV, de soorten aandelen die er bestaan en als laatste de voor- en de nadelen bij de NV. Op het einde van de presentatie geven i k jullie de mogelijkheid om vragen te stellen. Het eerste waarover ik het heb is de betekenis van de NV. NV staat voor naamloze vennootschap. Dit is een vennootschap. Waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen. De aandeelhouders van de NV zijn maar beperkt tot hun inbreng en die aandelen zijn vrij overdraagbaar en verhandelbaar. De NV heeft drie belangrijke kenmerken. Ten eerste is het het kapitaalvernootschap. Dit wil zeggen dat het kapitaal dat de aandeelhouders in de vernootschap brengen op de eerste plaats komt en niet de persoonlijke vaardigheden. Het tweede kenmerk is dat de aandelen overdraagbaar zijn. De aandeelhouder kan zijn aandelen vrij verkopen of wegschenken. En het laatste kenmerk is dat de NV beroep kan doen op het spaarwezen. De NV kan geld lenen bij de bank. Als tweede bespreek ik de oprichting van de NV. Bij de oprichting van de NV moet aan een paar voorwaarden voldaan worden. Als eerste moet men met minstens twee personen zijn om een naamloze vennootschap op te richten. Deze personen zijn de stichtende aandeelhouders. Ten tweede moet de vennootschap een maatschappelijk kapitaal bij aanvang hebben van minimum 61.500 euro. De volgende voorwaarde is dat de NV moet opgericht worden bij de notaris. Hij maakt een authentieke acte op. Dit bevat alle belangrijke informatie omtrent de oprichting. Om de oprichting te volbrengen, moet je je NV openbaar maken. Dit wil zeggen dat je je akte moet g a a neerleggen n bij de Kamer van Koophandel. Binnen de 15 dagen wordt dan de oprichting van je NV gepubliceerd in het b e l g i s c h t a a s b l a d Het derde punt gaat over de leiding van de NV. De naamloze vennootschap wordt geleid door de Raad van Bestuur. Die raad bestaat uit minstens drie bestuurders. Die personen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De ambtsperiode van de leden van de Raad van Bestuur is zes jaar. Op het einde van hun ambt kunnen ze wel herbenoemd worden. De Raad van Bestuur is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat de beslissingen niet alleen worden genomen. Maar in een vergadering waar iedereen bij is en iedereen hun stem kan uitvoeren. Nog een raad die veel medezeggenschap heeft, is de Vennootschap. In de Vennootschap is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij hebben de beslissingsmacht over de statuten van de Vennootschap. Ze beslissen onder andere over wie deelneemt aan de Raad van Bestuur. Minstens één maal per jaar. Komen de aandeelhouders samen voor een jaarvergadering? De aandeelhouders worden op de hoogte gebracht voor die vergadering via een aangetekende brief. Op die jaarvergadering wordt het jaarverslag van de onderneming voorgelegd. Het is de taak van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om dit goed te keuren. In die vergadering bespreken ze ook wat er met de winst of het verlies moet worden aangevangen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders Kan ook een buitengewone vergadering bijeenroepen. Dit wordt gedaan als men het inhoud van de statuten wil wijzigen. Met andere woorden, als de leiding van de vennootschap verandert, moet die verandering ook doorgevoerd worden in de statuten. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen. Er bestaan drie soorten aandelen. Ten eerste hebben we de aandelen op naam, dit spreekt voor zich. Op deze aandelen staat de naam van de eigenaar v e r m e l d Die aandelen zijn ingeschreven in een register. Dit register wordt bijgehouden door de NV. Zo kunnen zij nagaan wie aandelen heeft van hun onderneming. De tweede soort aandelen zijn aandelen aantoonder. Deze aandelen zijn een soort van waardepapieren. So, uh, deze aandelen zijn naamloos, dus zijn ook vrij overdraagbaar van de ene persoon naar de andere. De uitgevende onderneming geeft geen zicht op de situatie. Ze weten niet waar hun aandelen vertoeven. Als derde soort heb je ook de gedematerialiseerde aandelen. Dit zijn aandelen waarbij de waarde van je aandelen op de rekening staat bij een financiële instelling, de aandelen worden ingeschreven in een register. Die in handen is van de naamloze vennootschap. Zo heeft de vennootschap controle over wie de aandelen heeft. Als v i j f d e punt beschrijf ik enkele voordelen van de, van de、no、naamloze vennootschap. Ten eerste wordt de NV het meest gebruikt als controle-instrument. Ten tweede is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders of venoten maar beperkt tot hun inbreng. Als de vennootschap failliet verklaard wordt, kunnen schuldeisers zeker geen beroep doen op het spaargeld van de aandeelhouders. En als laatste zijn de aandelen die aan toner zijn, uitgeschreven of vrij overdraagbaar. Als afsluiter van deze presentatie geef ik jullie nog enkele nadelen van een naamloze vennootschap mee. Bij de oprichting van een NV is er een n o t a r i ë l e acte nodig. Dit kost heel wat geld om de acte te laten schrijven, waarbij je bij de oprichting van bijvoorbeeld een vernootschap onder firma die kosten niet hebt, omdat een onderhandsacte daarvoor staat. Een volgend nadeel is de zware besluitvorming. In de raad van bestuur zitten ze met minimum drie personen. Dit wil zeggen dat er drie verschillende meningen zijn. Waar men naartoe moet luisteren. De NV heeft ook een zware boekhoudkundige verplichting. Ze moeten een dubbele boekhouding voeren en alle verrichtingen moeten ze kunnen bewijzen met verantwoordingstukken. s Het laatste, maar heel doorwegend nadeel is dat er bij de oprichting een hoog startkapitaal nodig is. Het startkapitaal bij de NV is 61.500 euro. In vergelijking met de BVBA, die al startkapitaal s van 18.550 euro、uh, heeft, is dit een heel stuk meer. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze presentatie. Ik dank u voor uw aandacht. Indien er nog vragen zijn, mag u ze mij nu geruststellen.